Taylor Swift Nieuws van 2 uur krijg je van Mario Quaytaal. Goeiedag. De executie van een Iraanse demonstrant is uitgesteld, dat zegt mensenrechtenorganisatie Hengol na familie van de man te hebben gesproken. Hij is nog wel in levensgevaar, zeggen ze. Amerika en meerdere onafhankelijke organisaties zeiden dat de executie gisteren zou plaatsvinden. De Iraanse buitenlandminister zei op Fox News dat er geen plannen zijn om mensen op te hangen. Nooit eerder kwamen er zo weinig nieuwe bedrijven bij als vorig jaar, zegt de Kamer van Koophandel. Er zijn vorig jaar ook veel bedrijven gestopt. Dat is vooral te zien bij ZZP'ers, maar ook andere ondernemers zijn ermee opgehouden. Volgens de KVK komt dat vooral door een onzekere economie en veel onrust in de wereld. Inwoners van de provincie Groningen hebben ruim 3 miljard euro ontvangen voor aardbevingsschade. Dat zegt het instituut voor mijnbouwschade Groningen dat nu acht jaar bestaat. De aardbevingen in Groningen komen door gaswinning die inmiddels is gestopt. De meeste meldingen kwamen in november binnen na de aardbeving bij Zeerijp. Dat was de zwaarste ooit in Groningen. Yassine Bounou is de held van Marokko na de strafschoppenserie tegen Nigeria op de Afrika Cup, zegt verdediger Ashraf Hakimi. De keeper stopte twee strafschoppen, waardoor Marokko de finale haalde. De bondscoach zei dat zijn team tegen Nigeria de beste wedstrijd van het toernooi heeft gespeeld. Marokko speelt zondagavond de finale in Rabat tegen Senegal. En dan nu het weer van Weer Online... De gladheid in het noordoosten verdwijnt. Het is vannacht overal boven nul. Morgen is het bewolkt bij 10 graden. In het westen soms wat regen. In het oosten blijft het droog. En dat was het ANP-nieuws. q van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel flitsers gemeld op de A9. Alkmaar richting Haarlem bij 58,8. Dan de A27. Heel veel richting Almere staan ze bij 102,7. En de A28. Zwolle richting Amersfoort bij 87,1. Deze week is... Beetje. Het verboden woord. Zegt een Q-DJ toch? Druk op de knop in de Q-Music app en maak kans op 500 euro. Q-Music. dit eik. Mijl Smit is volop aan het toeren in zijn tourbus... maar er is één groot nadeel waar hij keihard tegenaan loopt. Wat dat is, vertel ik zo. Q-Music. Q-Music. q, -music. q, -music, q -sound.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 We're up and waiting. Maal Smit is op dit moment echt overal, Jordan Maal Smit en Stee, ja, Van stad naar stad, van land naar land, hij is volop aan het toeren. En je zou denken, een artiest die over de hele wereld reist om op te treden... dat moet een glamorous leven zijn. chic hotels, luxe eten, business class vliegen. Nou, niets is minder waar, blijkt wel bij Maal Hij reist namelijk niet business class, maar gewoon in een tourbus. Dat is heel leuk en gezellig, maar daar is je wel achter één ding gekomen. You ziet been on a tourbus, eh? Everyone thinks it's glamorous. Everyone thinks it's amazing. To some extent it is, but you can't shit on a tourbus. Oh man. So your favorite artist is not shit Ja, een grote boodschap in de tourbus, dat is dus nogal lastig. Ja, je kent het wel toch? Als je niet comfortabel bent, dan houdt je lichaam dat een soort van vast. En ik snap het hè. Want je zit in een bus met van die dunne deurtjes. Iedereen en alles hoort je. Ik denk dan gewoon: zet keihard de muziek aan, zodat niemand iets hoort. Moet je wel voor een beuker gaan, want anders hoor je dat natuurlijk nog steeds doorheen. Step one, you say smiles politely, back at you. You politely, right on through. Some sort of Cyril en stumbling in. Ik ga je iets bekennen. Ik ben nog nooit naar een concert geweest. Oké, okay, dat is niet helemaal waar. Ik ben laatst nog naar uh, Acta de Munnik geweest... maar dat was voornamelijk als cadeau voor mijn vader. Maar verder ben ik nog nooit naar een concert geweest van een artiest... waar ik echt fan van ben of was. Ik wilde heel graag naar Dua Lipa. Ook naar Tate Gray, naar Olivia Dean, Justin Timberlake. Nooit gelukt. Dus toen ik hoorde dat Bruno Mars naar Nederland kwam... ja, toen zakte de moed mij in mijn schoenen. Want het lukt me eigenlijk vrijwel nooit om door de wachtrijen te komen. Wie dat wel altijd lukt... Dat is mijn broer. Hij is vorig jaar nog naar TeleSwift geweest. Ook nog naar Dua Lipa. Ja, Hij komt altijd door de wachtrij heen. Ik weet niet hoe hij doet, maar hij doet het. Dus ik heb hem heel lief aangekeken en gevraagd... of hij ook even voor mij in de wachtrij wilde staan voor Bruno Mars. Vandaag was namelijk de pre-sale voor zijn concerten op 4 en 5 juli. Toevallig is er vandaag nog een extra datum aan toegevoegd. 7 juli. En wat denk je? Mijn broer kwam er weer doorheen, hoor. Ongelooflijk. Maar ik heb een gat in de lucht gesprongen. Ik heb twee tickets. Mijn eerste echte concert naar een artiest waar ik heel lang al naar luister. En je begrijpt, zijn allernieuwste single die staat bij mij op repeat. Dus ik ben blij dat hij deze week is uitgeroepen tot the Q-Music: Alarm schrijft. Bruno Mars. Bruno Mars, back with another one. I just might. half drie. Dat betekent dat ik op zoek ben naar iemand die op dit moment aan het werk is. Of nog moet werken. Of net klaar is met werk. Ben je aan het werk? Stuur dan werk met een berichtje deze kant op. Want dan ga ik zo meteen je beroep proberen te raden. Ik zet dan een timer van een minuut. Dan ga ik allemaal vragen aan je stellen. En na een minuut tijd, dan ga ik raden wat jouw beroep is. Dus mag ik jouw beroep raden? Stuur dan werk met een berichtje in de Q-Music app. Het zijn Lucas en Steve to break my heart I met you at the wrong time and now Zometeen muziek van Shabuzi? Hoe? Wat? Waar? Wie? Om half drie. Het is half drie geweest. Dat betekent dat ik altijd op zoek ben naar iemand die aan het werk is. Veel mensen aan het werk. Onder andere Kimberly. Samantha. Luc. Um, Jarno zie ik voorbij komen. Patrick. Nou, ga zo maar door. Aan de lijn heb ik... Ellen, goeienacht. Hai, goeienavond. Ik begrijp dat jij net pas begonnen bent. Nee, ik ben net klaar. Eh, uh, uh, nee, ik bedoel uh, uh, qua baan. Oh, sorry. Ja, net een paar weken. Dat klopt. Net een paar weken. <laughs> Hoe bevalt het? Eh, uh, ja, prima. Ja. Oké, okay, dat klinkt goed. Um, ik ga jouw broek proberen te raden, Ellen. Yes. Denk je dat het mij gaat lukken? Oeh... Het is lastig altijd, maar ik, ja, ik hoop van niet. Ik ga mijn best doen. Yes. Ik zet de timer van een minuut. Ga ik allemaal vragen op je afvuren. En na een minuut tijd ga ik jouw beroep raden. Aha. Um, mocht je luisteren en een idee hebben wat Ellen voor werk doet... stuur met het berichtje uh, deze kant op. Ik zie alles binnenkomen. Oké, okay, Ellen, ben je er klaar voor? Ja, kom maar op. Komt-ie. Werk je met collega's? Soms wel, soms niet... Hoe ziet jouw werkomgeving eruit? Uh, ja. ja. In een gebouw. Oké. Okay. Uh, werk je met mensen? Ja. Mm, zijn er veel kamers in het gebouw? Uh, er zijn verschillende ruimtes, ja. Oké. Okay. Uh, heb je werkkleding aan? Een shirtje, ja. Uh, jeetje. Uh, moet je alert zijn. Ja. Moet jij iets maken of repareren? Mm, nee, repareren niet. Werk je met eten? Ja, ook. Oh. Oké okay dan, Ellen. Ja. Ik ga even de antwoorden met jou doornemen die binnenkomen. Oké. Okay. Um, ziekenhuismedewerker komt binnen. Zorgverpleeghuis. Oeh. Restaurantmedewerker. Ik ga een gokje doen die er niet staat. Oké. Okay. Uh, dit is wat ik denk. Werk jij in een tankstation? Nee. Ah. Geen tankstation. Uh, dit had ik gehoopt... Uh, wat is het dan wel? Nou, op zich snap ik, wel, snap ik je wel, uh, maar ik werk als horeca medewerker in een sporthal. Oh, is dat nu nog open? Uh, nou, nu niet meer. Oh, ik ben ook nee. net klaar. Maar dat, <laughs> ja. ja! En tot de laatste dat, is dat is dan open? Wel, uh, uh, tot twaalf uur waren vanavond open. Oh. Sporters zijn er best nog wel laat. En dan ja. nog even nou ja, na zitten en uh, schoonmaken en zo, dan, uh, ja. En, en, en maak je dan allemaal van die uh, uh, proteïne shakes en zo? Nee, nee, dat zijn gewoon uh, patatjes, frikandellen oh. en uh, broodjes, hamburgers. In de sportschool? Ja, ja. Oh. nee, sporthal. Oh, sporthal. Oh, ja, ja. oké, okay. nee, ja. dan snap ik hem. Ah, ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. En, en, en het bevalt allemaal Ja, heel goed. absoluut, ah. zeker. Oké, okay. uh, Ellen, ik uh, zit enorm op mijn woorden te letten. Ik vind dit onderdeel erg lastig. Ellen, ik. Uh, ik zeg al van slaap lekker. Ja, dankjewel. En ik wens ja, jou een hele fijne nacht verder. Hetzelfde, dankjewel. Dankjewel, doei. Straks muziek van Pink, So What, die ken je wel, dat nummer. Gaat dus over een break-up met haar ex. Maar haar ex deed toen iets wat niemand zag aankomen. Dat ga ik je zo vertellen.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 Someone call me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tips. Everybody at the bar getting tips. Everybody at the bar getting tips. I've been boozy since I lived. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Uh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 of chemistry, some people make it Olivia Dean, so easy to fall in love. Dit is een verhaal wat je niet meer snel gaat vergeten... bij het volgende liedje. Het nummer So What van Pink. Die ken je wel, hè? Zo'n lekker nummer, Helemaal vol frustratie richting haar ex. Precies net aan haar uh, break-up. En dat nummer schreef ze toen ze net uit elkaar was gegaan... met haar ex-man Carrie Hart... Alles was verder goed afgesloten. Geen haat, geen neid. Maar iedereen voelt het nogal schijnheilig van Pink. dat ze dus wel zo'n rebels en hatelijk nummers schreef over haar ex en de break-up. Totdat de videoclip uit wordt gebracht. En wie verschijnt daarin? Inderdaad, haar ex-man. En het mooiste, hij vond het helemaal prima. Hij gaf zelfs akkoord uh, dat ze hem erin wilden hebben... nog voordat hij het nummer gehoord had. Nou, dan weet je dat je ex nog gek op je is. En zij ook op hem, want ze kwamen weer bij elkaar... en ze zijn nog steeds helemaal gelukkig samen. Dit is So What bij Q-Music. you just took my table and gave it to Jessica Sams oh, Zometeen in de Q-nacht muziek van onder andere Damian David, Talk To Me. Ook Alex Warren, het Ordinary. En de nieuwste van Flemming Meteor met Niet Nodig. Dat allemaal zometeen in de Q-nacht. En ook natuurlijk weer vanaf 6 uur. Mattie en Marieke... Met het verboden woord.